Initiatiefnemers van de Blauwe Loper. En we willen van de gelegenheid gebruik maken om jou speciaal in het zonnetje te zetten. Want jij dacht even: Nou, het is, ik wil ook graag bij het strand kunnen komen. En wat jij daarmee hebt gedaan voor Zandvoort en voor alle minder valide, dat is, dat is ongelooflijk. Het is, uh, we noemen het de blauwe loper, maar eigenlijk in het kader van de duurzaamheid is het ook nog eens een groene loper. Want hij is helemaal gemaakt ook van uh, gerecycled materiaal. Maar met name de betekenis die jij daarmee hebt gehad voor alle minder valide mensen die dus nu ook daarbij kunnen komen, vind ik echt geweldig. Ik heb het niet alleen gedaan, maar we hebben met het verleden projectteam hebben we meer jaar aangebouwd. Ja, zeker. Jorik die geeft nog aan dat het, uh, uh, hij het niet alleen heeft gedaan, maar samen met de anderen. Maar als ik zie met de snelheid waarmee jullie de crowdfunding uh, rond hebben gekregen en hoe snel jullie dit initiatief heb, hebben volbracht en hoeveel mensen er zo ontzettend blij mee zijn, dan uh, nou ja, daar kan de gemeente nog wat van leren, denk ik dan. <lacht> dus, uh, Jorik, dank je wel. Hartelijk applaus voor Jorik. Jorik, dankjewel. Mooie woorden van de wethouder, Ellen. En dan... Ja, oké. Okay. Dames en heren, nog even een applaus voor Jorik. Ja, dat was de man van de blauwe loper. Uh, dat ding dat is uh, nodig geweest om ook voor de mensen die minder valide zijn... om naar het, uh, naar het strand te kunnen komen... Uh, ik ben benieuwd of er nu ook uh, weer... Uh, want ik heb op dit moment even geen geluid vanuit uh, de nee, haven van nee, Zand. Nee, dat is in de een Applaus voor Michel. Ja, dat wil nog wel eens af en toe als uh, de microfoons over worden gepakt... dat uh, even het geluid wegvalt. Maar uh, als het goed is, gaat Michel van de Vlucht. Hij is van de Omgevingsdienst Eimond. Ik ben Michel van de Vlucht. Ik, uh, ik uh, ben inderdaad werkzaam bij de Omgevingsdienst Eimond... Erik had het net over een stukje gezonde spanning. Nou, de meeste van jullie kunnen ons wel als toezichthoudende instantie en zien ons liever gaan dan komen. Een stukje gezonde spanning als toezichthoudende instantie ten opzichte van een paar honderd ondernemers. Die is er wel, ja. ja. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. We gaan het ook niet over allerlei regeltjes hebben. ...die de Omgevingsdienst controleert. Ik ga het ook niet hebben over het feit dat energieverspilling bij bedrijven gewoon een overtreding is. Ik ga het vanavond hebben over de manieren waarop jullie als ondernemers een heleboel geld kunnen besparen. Onze inspecteurs zie ik tegenwoordig niet meer naar buiten gaan met een wetboek en een geluidsmeter in hun hand... Ik zie ze steeds vaker naar buiten gaan met een warmtecamera om isolatielekken in gebouwen op te sporen. Of met leakshooters om lekken in pestluchtsystemen bij ondernemers op te sporen. Gezamenlijk met ondernemers. Um, een derde middel die wij gebruiken en daar wil ik vanavond iets dieper op ingaan, dat is uh, de datalogger. Uh, Heel even, geen een klein stukje naar voren gaan? De mensen achterin die een uh, beetje voorin, de mensen kunnen het, het namelijk niet zien. En niet zien. <laughs> uh, ik wil jullie uh, dadelijk een filmpje laten zien over het gebruik van de datalogger. De datalogger is een instrument wat wij gebruiken uh, gezamenlijk met de ondernemer om heel simpel het stook- en koelgedrag uh, binnen jullie bedrijf in kaart te brengen. En ik kan u al verklappen dat uh, de resultaten van het plaatsen van zo'n datalogger... Uh, De resultaten van het plaatsen van. Af zo... en toe wil het geluid nog uh, ter plaatsen nogal uh, uh, wat, yeah. uh, wat wat, wat doen you. de mic microfoons die daar uh, bediend uh, moeten worden die. Uh, hebben voordat naar de gaan, kan ik wel vast verklappen dat. Uh, de resultaten voor een ondernemer na het plaatsen van zo'n datalogger en het uitvoeren van de vaak hele simpele maatregelen uh, direct 10% besparing oplevert op uw energieverbruik. Uh, echte euro's die gewoon meer winst opleveren. Uh, ik zou u graag willen meenemen naar een filmpje wat we gemaakt hebben uh, als Omgevingsdienst Eilmond samen met een aantal ondernemers. Op dit moment uh, wordt er een, uh, een uh, filmpje vertoond wijk, van de omgevingsdienst Eimond. 1050 stoelen. En als we het natuurlijk over uh, energiegebruik hebben, ja, we zijn ook een groot gebruiker. We zijn in 2002 begonnen, een nieuw gebouw. Dus ja, die kachels waren bijvoorbeeld hier ingeregeld. Uh, allemaal uh, geautomatiseerd. En wat wij dus ontdekten, dat onze gasrekening ook best wel hoog was. Toen kwamen we in contact met uh, OD Eimond en die stelden uh, ons voor om een datalogger in te, te installeren. Uh, ...om te kijken hoe die kachel nou precies gedraagt. En daarmee hebben we gewoon al het eerste jaar een besparing gehad van, van tientallen duizenden euro's. Ik ben milieuinspecteur bij de Omgevingsdienst Eimond. En ik heb een taakaccent op het gebied van energiebesparing. Ondernemers zijn bezig met ondernemen. En die bekijken niet altijd in, het, in de breedte waar heb ik zoal mee te maken op energiegebied. En wij leggen ze dat graag uit. Door het plaatsen van bijvoorbeeld de datalogger kunnen we de verspilling inzichtelijk maken... De datalogger is een, een koffer met wat apparatuur. Daar zitten sensoren in. De sensoren die plakken we aan de diverse leidingen om zo inzicht te krijgen van wanneer de stookinstallatie doet en wanneer die het niet doet. Ongeveer drie weken geleden kreeg ik een, een bericht van de Omgevingsdienst Eimold van nou, wij kunnen een datalogger plaatsen. Wij dachten ook van uh, die installatie is net geïnstalleerd, het zal wel goed staan. Maar goed, hij gaf me duidelijk aan van uh, het, het kost niets. Toen dacht ik van ja, kom maar langs, prima. Dezelfde dag nog geïnstalleerd. Na het weekend kreeg ik al een bericht, laat de installateur maar komen. Laat hem maar opnieuw inregelen, want het blijkt dat het hele weekend door de installatie aangestaan is. Eigenlijk een hele simpele ingreep, omdat, omdat we veranderen nu besparen we geld zonder dat we in comfort inleveren. Zo'n ondernemer die heeft er wat aan, want met een aantal eenvoudige maatregelen kunnen ze het verbruik vaak vanaf 10 tot 30% terugschroeven. Als een ondernemer inzicht heeft gekregen in het gedrag van de stookinstallatie, zien we vaak dat ze ook breder gaan kijken binnen hun bedrijfsvoering, om te zien of er nog meer dingen te behalen zijn. Het leuke van dit werk is dat je eh, niet alleen bij heel veel bedrijven over de vloer komt, maar je kan een ondernemer ook eh, een besparing bezorgen, verspilling tegengaan en het is goed voor het milieu. Okay, ik hoop dat u een klein beetje enthousiast bent geworden over het plaatsen van een datalogger. Uh, ik ben hier niet alleen, ik heb twee collega's, twee specialisten op het gebied van de dataloggers mee. Die staan achterin met een stand. Uh, daar is ook een datalogger te zien. Uh, wij hebben de datalogger ook geplaatst hier in de haven. De resultaten daarvan kunt u ook inzien. Ehm um, Zegt u, ik wil eigenlijk volgende week ook meteen een datalog geplaatst hebben. Het kost u niks, we doen het samen met u en het levert u heel veel geld op. Ook dan kunt u meteen een afspraak maken met een van mijn collega's. Dank jullie wel, fijne avond. Dank je wel, Michel, voor je introductie en het filmpje. Neem het uh, advies ter harte van O.D. Mond. Zoek straks de stand op en dat gaat u, denk ik, echt wel vele euro's schelen. Goed. Nou, dan gaan we over tot het volgende onderwerp en het volgende onderdeel van het programma. De winnaar van de eerste categorie. Dames en heren, voordat we, dat gaan, dat we daarmee gaan beginnen, wil ik u kort even meenemen hoe de procedure nu gelopen is voor de genomineerden. Hoe zijn zij nou... Genomineerd en waarom staan deze negen bedrijven, althans staan, zitten inmiddels hier vanavond? Het ging als volgt: iedereen kon kandidaten aanmelden voor de verkiezing en dat was eigenlijk een enorm succes. Meer dan 500 mensen, jullie hoort het goed, meer dan 500 mensen hebben de moeite genomen om gezamenlijk bijna 45 bedrijven te nomineren. Alleen dat al is een applausje waard. Met die 45 bedrijven is de organisatie aan de slag gegaan en die heeft een shortlist gemaakt waar uiteindelijk negen kandidaten verdeeld over drie categorieën zijn gekozen en die negen Kandidaten die zitten hier vol spanning te kijken en nagels te bijten. Dat kunt u niet zien, maar ik zie hier wel hoe spannend dit al wordt. Vervolgens kon er op verschillende manieren gestemd worden. Via de stembriefjes in de Sandvoortse Courant of via de Sandvoort-app. Ook dat was een enorm succes, want bijna 3000 mensen... Hebben hun stem uitgebracht. Geweldig, 3000 stuks. En per categorie wordt nu degene met de meeste stemmen. De... Oh, nou, uh, dan hebben wij even nog uh, vrije spel, uh, Patrick en uh, ik. Want, uh, want ja, we zitten hier als een soort uh, duo. Wat lijkt er wel of uh, met een zo'n festival bezig zijn. Ja, sowieso een, een beetje, beetje live in, uh, geven op, uh, ja, op de televisie Ja, iets zeg maar. wat, uh, wat, uh, wat, er, wat er gebeurt, en uh, wij moeten het dan uh, de vertaalslag uh, maken richting uh, de radio. Uh, de live uh, uitzending is even onderbroken. Dat is wel wel jammer. een beetje het, gemaakt. Nu, het wordt nu een beetje spannend eerlijk ja. gezegd. Maar goed, dat gaan we straks allemaal meemaken. Misschien dat, uh, dat, dat er zo dadelijk uh, dat de, de oplossing uh, wel weer komt en dat. Roy, de broer van Patrick, weer in staat is om eventjes wat interviews te nemen. En ik ga ook ervan uit dat hij dat... De afterparty noemt hij dat. Hè? Nou, niet alleen de afterparty, maar ook degene waar het om draait. Hè? De mensen die, die, die winnen, want daar gaat het uiteindelijk That om. Dat lijkt me wel dat hij dat doet, ja. Nou, we wachten. Voordat, voordat iedereen weer in paniek gaat... gaan wij gewoon even wat muziek draaien. Dat doen we met de banana met The Cruel Summer. Kunnen we kunnen Bananaraaman wel we bijvoeglijk weer eventjes, uh, weer eventjes uh, gedag uh, zeggen. Want uh, we gaan weer even terug naar uh, de haven van Zandvoort. Want er is weer geluid ja, en, en beeld. beeld. Nou, top. Oh, en het is weer weg. En het is weer weg, of niet? Of niet? Nou, het geluid is er nog. Maar het beeld, niet. Bij, bij mij in ieder geval wel. Maar uh, ik, ik, ik ben benieuwd. Uh, want ik, het, het, het beeld is in ieder geval bevroren wat, wat er gaat. Ja, dat is wel een beetje jammer. Maar, ja. Nou, we, uh, we gaan wel even luisteren wat, wat er, uh, wat er uh, gezegd wordt. Marie Marie -Louise. Marie -Louise... De nomineerden van uh, de categorie horeca worden waarschijnlijk al naar voren geroepen. Ja. En waarom weet ik dat? Omdat de naam Marie-Louise wordt uh, genoemd. En Marie-Louise Joon Lok is van de drie Apels. Dus okay. dat weet ik dan ook... Waarschijnlijk gaat even het geluid er nu half uit, omdat ik het beeld aan het verversen ben. Ik hoor nog, hè. Ik ben, ik ben benieuwd. Ik, ben, ik, ben benieuwd. <laughs> dus, ik vind het echt spannend. Ja, uh, en dan moet ik nog even kijken of oh, ja, ik beeld. het beeld aan kan slingeren. We hebben beeld. En beëindigd. Ik zie hier uh, op een andere plat zie, uh, zie ook uh, dat het beeld bevroren is. Nou, ik ben benieuwd wie, uh, wie wat en wat gaat dat worden. Ik ook. Ja. zie je uh, toch weer een bewegend beeld. <laughs> je hebt meer dan ik. Ja, <laughs> het gaat goed. Zekers, want de spanning wordt in ieder geval nu opgebouwd, wie gaat er bij de categorie horeca? Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Nee! Het is voor ons nog even onbekend, want we, we zien niks en we horen niks. Ja, we horen wel wat, maar we, we zien horen heel veel vreugde, horen we. Oh, ik denk dat het wapen gehoord. Zij denken? Op de, de aapjes. Dat is nou jammer, want ik denk dat de het wapen van Zandvoort. Ik denk aan de, het ook. Aan de, aan de, aan de naam ik hoor Rob. Rob te horen, dan denk ik dat het de. Ja, dan, ja, dan weet ik het zeker. We gaan er uh, bijna van zeker uit dat uh, het wapen van Zandvoort in de categorie horeca uh, in de prijs is gevallen. Stil. En toen werd het, <laughs> werd het weer stil. Be Een beetje, beetje jammer, maar. Ja, okay. nou ja goed. Silicon Valley, maar deze eerste uh, winnaar is in ieder geval wel uh, bekend: ja, dat, dat, uh, het wapen. Ja. Uh, kijk nog eens even op het tabblad wat uh, bij jou, van, uh, want dat uh, was de categorie. Ja. Uh, horeca, drie aapjes, Filoxenia, Wapen van Zandvoort. En aan de naam het horen, Rob Peters, want daar hebben we het over. Want ja. dat, is, dat, is, dat, is de, dat is de man van het Wapen van Zandvoort. En als die genoemd wordt, dan weet je bijna eigenlijk wel uh, dat, ja. uh, dat zij uh, degene Rob zijn. Rob of daar... Brigitte? Ja, ja, dat is, dat, dat is nog even uh, spannend. Want, uh, maar goed, uh, in ieder geval is de stream, wat, wat ons betreft. Die hebben we nu even niet. Nee, uh, helaas. Bij ons is die in ieder geval is die eruit. Uh, dat gaat, uh, dan gaan we weer gewoon even fijn uh, terug naar het, uh, het verhaal waar we net mee begonnen zijn. En dat is dat we een cruel cool gaan draaien van Banana. Raam. Weer even terug naar de woon, eh, het haven van Zandvoort. Want we hebben sowieso nu het geluid weer terug. En ons doel is om in 2020 de dienstverlening aan duurzame koplopers te verbinden. Duurzaamheid daar geloof ik in. Dan moet ik eventjes iets anders doen. Dan draai ik hem even weg. Zo. ...commerciële of een financiële incentive hebben om duurzaam te zijn. Voor particuliere klanten is verantwoord sparen en beleggen al jaren de norm. De komende tijd voegen we daar maximale transparantie aan toe over waar hun geld in geïnvesteerd wordt. En voor kwetsbare groepen en voor mensen die duurzaam willen wonen... zetten we ons optimaal in om passende financiële dienstverlening te garanderen. We versterken de omgeving waarin onze klanten wonen. We faciliteren initiatieven waarin mensen samen de regie over hun eigen leven nemen... binnen bijvoorbeeld de thema's duurzame energie, landbouw, zorg en wonen. De aanleiding voor de oprichting van een coöperatie is vanwege de grote veranderingen die er nu plaatsvinden op het gebied van welzijn en zorg. We hebben elkaar nodig, meer dan ooit, om samen te werken. Dat we zeggen burgers meedoen, zoveel mogelijk meedoen. De krachten die in de samenleving zitten mobiliseren. Dan hebben we iets heel goeds bereikt. Maar een wereldwijd leidende FNE-bank doet meer. Duurzaam, dat is gewoon oogsten als je weet dat de volgende generatie staat. Dus als je er afpakt wat je nodig hebt, dan komen we op een overleving van 99%. Als dit niet duurzaam is, wat is het dan? Zo gaan we 10 mondiale voed- en helpen om versneld te verduurzamen. We realiseren samen met klanten en partners ambitieuze innovatieprojecten waarmee we de hele keten inspireren. Wat mij betreft is duurzaamheid een strategische issue voor de bedrijven, voor de boeren, maar ook bij jezelf thuis. En zo groeien we naar een samenleving waarin er voldoende voedsel is... waarin bedrijven succesvol ondernemen... en iedereen een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Zo staan we samen duurzaam sterker. Ja. Ja, en nu? <laughs> Dat was het filmpje van de Rabobank. De Rabobank was dat. Kijk, ik hoop dat u het een beetje uh, geboeid heeft, dit filmpje. Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Dus dit is wel een boodschap die we serieus moeten nemen. Dankjewel nogmaals, Hilbrand, voor het filmpje. Goed, dan gaan we naar het volgende onderdeel van de avond. En het is de Rookie Award. Dan zult u zeggen, wat is het? Dat is de Rookie Award. Nou, dat is eigenlijk de prijs voor de nieuwkomer... die zich op de een of andere manier onderscheiden heeft en dat mag ook niet onbenoemd worden en vandaar deze prijs. Ik wil graag uh, wethouder Ellen weer even naar voren roepen. Je staat... Ja. En toen was het stil. <laughs> toen was het oh stil. Maar uh, volgens mij gaat dat uh, nu wel gebeuren, uh, want en dan hebben we het over uh, de wethouder van toerisme en economie en dat is Ellen Verheij. Ik hoorde net toch Erik Lefferts, maar het geluid is, uh, laat het even afweten. En uh, ik uh, plaats even ondertussen nog iets uh, anders. <laughs> <laughs> even tussendoor. <laughs> het, het gaat tussen allemaal studio, door hier ja, he, ja, bij ja. ja dat, het is net een, het is net een, een, een circus wat, wat dat er gaat. Maar er uh, alleen de clowns nog. Ja, nou ja, goed. Nou, ik ga niet zeggen dat wij dat nou net uh, zijn. Maar uh, dat, dat klinkt als. Het klinkt als. <laughs> um, want, want ja, we hadden net iets over de sponsors... die uh, van het ondernemerschalen. had al achter mij, Ellen. Dankjewel. Kijk, kijk, daar zijn ze weer. Dames en heren, nogmaals het verzoek. En weg is die. dat is het leuke van, van, uh, van uh, nu... dat we dus iets niet zien. Maar wel af en toe dat het uh, geluid... Uh, nog eens even tussendoor uh, komt. Ik weet het niet... Ik weet het niet. Ik, uh, is, is. ik ga nou even kijken pagina verversen. Kijken wat er gebeurt. Leuk als de techniek. Uh, en dat je dus van een platform als uh, een. Uh, van een sociale media gebruik uh, maakt. om daar het uh, geluid uh, vanaf uh, te pikken. Maar. soms werkt het niet. Hè? Het, het, het, gaat, uh, toch, het gaat hem toch op een, een of andere manier even niet worden. Nou, weet je. Dan, dan gaan, gaan we even weer een stuk muziek uh, draaien. Want. het uh, is ook niks. Nee, dan komt hij weer. Yellow met. oh yeah! Ja, dat was hem, en dan ben je ondertussen uh, met uh, zoveel dingen tegelijk uh, bezig. Ik uh, like wel. Ik uh, ben echt een beetje aan het uh, multitasken, uh, heb ik een beetje het idee. Nou, lukt het een beetje. Dat nou, lukt wel, dat lukt wel. Maar goed, uh, want uh, de mensen denken, hé, hey, uh, waar is die, die? Die koper die is bezig met een uh, toch met een uh, radioprogramma dat heet Alternative FM. Ja, uh, ik, ik zit er wel, maar het programma heet geen Alternative FM vanavond. Nee. Nou, ik zal toch even iets, uh, iets gaan doen. Wat uh, draaien we dan uh, bij alternatieve? Toch een klein beetje Alternative FM. Uh. Wat vertrouwderen uit uh, de speakers, namelijk Joe Marcus. ga ik zo direct, nog een keer uh, draaien. Maar goed, uh, ik heb, uh, als het goed is, weer een beetje geluid en beeld. Hè? Uh, jij ook, Patrick? Ik, ik toe... zie beeld. Ja. Ja. Nou, uh, even uh, uh, kijken of, uh, we het geluid... uh, of we er ook uh, geluid bij uh, op... ja, ja, ja, dat ja, hebben ja. we dus. Dus dat gaan we nu uh, eventjes en... zien. Ja? dit ja. is weer <laughs> weer. <laughs> <laughs> het is toch echt? Net als jij denkt dat het dan weer heel fijn dat het allemaal weer werkt. Voor meer eens dus even kijken. Gaan we het we nu weer beleven? We hadden net beeld. Uh, nu ga ik het nog een keer proberen. Is, uh, is het dan, dan toch echt... Ja, ik zie weer bewegend beeld. En nu nog het geluid. Dat zou weer uh, welkom uh, wezen. Ja, ik heb nu ook geluid. Een beetje. Ja. ja, daar is hij weer. Um... Nou, dat is dus spreekwoordelijk met de mond vol tanden. Maar ik zie het gewoon dat ze hun hele ziel en zaligheid de ziel en de zaligheid en dan stokt het weer. Het is <laughs> dus, wel, Ja, ja, het is dus, heel jammer dit. Dus, ja, uh, weet, het, je, ja. we, weet je, we gaan, uh, ik, ik, ga het weer, uh, ik ga toch weer, even uh, eventjes uh, wat anders uh, doen. Uh, weer een plaatje draaien. Weer uit uh, de alternative MM uh, school. Alaska dit keer en de comedy of distance. Alternative FM vanavond hier bij de ondernemers Gala van ZFM Zandvoort, want ja, dan vliegt er de stream ook uit en dan hebben we nog maar één ding over, de telefoon, en gelukkig zit Dolly ten of die, die staat nu ergens op een, op een plekje buiten, klopt dat, Dolly? Jazeker, Jaap, ik zit lekker aan zee nu. Is het is een beetje koud alleen, denk ik, of niet? Het is, uh, het is uh, naar best fris, want ik loop natuurlijk in en uit, dus ik doe niet steeds mijn jas aan en uit. Mm. Dus als je morgen me een kopje thee kan komen brengen met een, uh, met een kaneelbeschuitje heel graag. Want gaat het? Ik denk het niet, want ik heb het, ik heb het gewoon heel erg druk met andere dingen. Dus, uh, ah, ik heb ja, ook altijd pet ja, in mijn leven. Maar dan, goed helaas heb je pech. ik heb wel natuurlijk, omdat uh, ja. we hebben wat problemen met de livestream. Het is te druk, het is te druk. We zijn, uh, de technici zijn nu heel druk bezig om uh, de boel te herstellen, zodat we toch de uitzending weer op kunnen pakken straks. Ja. In de tussentijd hebben we natuurlijk nieuws te melden. Ja, voordat je verder gaat. Hallo, hallo, hallo, voordat je verder gaat. Want wij hebben uh, al geweten dat het wapen van Zandvoort... Uh, ja. uh, de, de categorie horeca heeft uh, gewonnen. En ja. Ja, jou willen we vragen... wie heeft uh, wat, wat is bij de volgende... Uh, ja, de... we hebben zojuist... Uh, de, ze, zijn, ze zijn nu aan het pitchen. De eerste pitch is begonnen. Hm? Maar we hebben daarvoor... de winnaar van de categorie retail is bekendgemaakt. Het was een uh, nek a nek race voor Air Force... Van Vessem en Tutti Frutti. En de winnaar is geworden bakkerij van Vessum. Juist, oké. Ja, gefeliciteerd met Vessum. Ja, we komen morgen allemaal een gebakje bij hem halen. Misschien is het wel een idee om naast de thee of kaneel, of een kaneelbeschuit, dat zij de kaneelbeschuit gaan leveren Ja, ik vind het een goed idee. Kijk, ja, Jaap, je, je hebt hem helemaal door. Um, goed. Dat moet je, eigenlijk moet je dat aan onze marketingman uh, vragen. Dit is Mike Belay. Die, die zit daar, als het ja? goed is, dus ook uh, loopt hij daar rond. Dus die zou dat dan moeten regelen. Ja, die, uh, maar die is nu even niet aanspreekbaar, hoor. Die is hij nu, nu bezig ook, met pitchen? Want die gaat straks pitchen uh, als derde. Nu ah. is de eerste pitcher bezig. Omdat ik naar buiten moest heb ik even niet in de gaten wie het was. Nee. Maar uh, ja, we gaan, we gaan ook dat weer afwachten. En dan gaan we naar de uh, volgende categorie straks. En dat is in de categorie overige. En daarin zijn genomineerd Auto Zandvo autobedrijf Zandvoort... Spider Rental en The Academy. Yeah. Dus dat gaat ook weer heel spannend worden. En ik hoop dat we dan weer inmiddels terug zijn met, uh, met de ja. Zodat iedereen ook beelden kan zien, want dat maakt het natuurlijk net even een stukje leuker. Ja. Maar anders dan uh, kom ik zo bij jullie terug, uh, Patrick en Jaap. Dat, dat, uh, Lijkt is me heel, heel gezellig. Dan is is nou, ga een, ik uh, nu weer naar binnen, want anders dan ga ik misschien net te veel missen. Heb ik straks weer niks te vertellen. Nee, nee. ga jij maar naar, naar binnen. Dan Dan, maar. Gaan, uh, dan gaan wij uh, jou hangen en dan gaan wij gewoon weer verder Ik wil dat gebakje morgen nog wel, hoor. Ja, oh, ja. Nee, uh, jij moet de thee en de kaneel beschuit, want je loopt nu een koudje op ja D dag, dag, dag hoor. Dag, hey, dankjewel. We spreken elkaar straks weer. Ja, zo. Dat, uh, dat, dat was uh, Dolly. dus die, die zetten we nu uh, weer uit. Dus uh, <laughs> heel snel. Zo, even, even snel weer op de hoogte gesteld. Ja, ja um, want dat, dat is het uh, leuke. Als je dus ook nog eens een keer gebruik moet maken. Van het telecomnetwerk. Dus juist. Ja, ja. Ja, dus en als er mooi. te veel mensen inderdaad uh, besluiten... om uh, met hun telefoontjes uh, te gaan streamen. Of wat dan ook en ook het, uh, hetzelfde platform wat wij gebruiken ook vinden... ja, dan uh, wordt het een beetje druk. Ja, en dan valt uh, de verbinding weg, helaas. <laughs> ja, dus dat, dat, dat, dat gaat niet uh, zomaar in ieder geval. Kijk, wat wil jij? Jij hebt alleen audio geen Oh, nou, uh, ik, ik hoor zojuist dat we in ieder geval wel audio moeten hebben. Dus uh, dan ga ik eens even kijken of we, de, of, dat, uh, toevallig, of we dat toevallig erbij kunnen halen. Even zoeken. Hebben we geluid? Wat er straks e ja, is. Ja, ja, we ja, hebben ja, geluid. Gaan we gaan een presentatie geven. En ik ben nog niet klaar met mijn verhaal. Maar, <laughs> maar dat nee. gaat. Dus doe gewoon mee. Marcel, dankjewel, jongen. Marcel op de valreep nog toch iets zeggen? Of zeg je dit was het? De laatste... Ja, ik vind het wel een eer. Het zijn twee hele mooie dames geweest. Maar de, nee, het moet echt een heel mooi samenwerkingsconcept gaan worden, waar wat ik van overtuigd ben dat het gaat, gaat werken. Marcel, dankjewel. Het moet een concept worden dat moet gaan werken, dames en heren. Dus ondernemers, mooi, uh, mooi gezegd Marcel. Dan gaan we naar de laatste pitch. En ik wil graag naar voren hebben Bram Molena van Talassa, My Beach. Graag uw applaus, dames en heren, voor Bram. Een hele goede avond, iedereen. Uh, ik hoop dat u me achteraan inderdaad kan verstaan, want ik stond er net en ik verstond heel weinig. Maar uh, ik ben blij dat u het nu hoort. Perfect. Um, mij is gevraagd om vanavond iets te vertellen over duurzaamheid. Duurzaamheid. In het Zuid-Afrikaans is het volhoudbaarheid. En volhoudbaarheid is, een, ja, is iets heel moois, namelijk iets trots. Eh, ik hou me niet aan de knop, maakt niet uit. We gaan lekker verder. Goed. Oké, okay, waar was ik? Dankjewel. Uh, volhoudbaarheid. Dus in plaats van duur, duurzaam is het volhoudbaar. Want dat klinkt wat makkelijker te verstaan. Yeah. Um, ja, waar was ik? Uh, dankjewel trouwens. Komt u hoor. Uh, ik kan vertellen binnen Talassa en Ahoy en MyBeats wat we allemaal doen op voor duurzaamheid. Over Green Key en over hoe we energie besparen binnen ons paviljoen. En hoe we het strand nog mooier en schoner kunnen houden. Maar eigenlijk sta ik daar niet voor. Ik sta voor iets anders. Hele mooie les. En die les ging over iets anders. Nou, eigenlijk hetzelfde. Als we daarheen kijken, we zien nog een beetje, een beetje wit schuimen, zeg maar. Dat, dat, dat, dat mooie zee. Um, um, iemand heeft me verteld namelijk dat dat kapitaal is. En als je echt goed met kapitaal omgaat, dan kan je van de rente leven. En wie wil er niet van de rente leven? Heel simpel. Dus eigenlijk als we heel voorzichtig daarmee omgaan met de natuur en met duurzaamheid erin zelfsprekend terug laten komen. Dan kan je echt van die kapitaal, van de rente kan je daar helemaal van leven. En wie heeft dat mij verteld? Dat is mijn vader. En ja, daarvoor wil ik eigenlijk mijn vader naar voren roepen als het mag. Nou, Bram, dat is uh, geheel buiten het protocol, maar uh, voor jou gun ik dat. Wil Huigmolenaar naar voren komen naar zijn zoon Bram. Huig mag ik jou naar voren uitnodigen? Hij moet van ver komen. Maar uh, uh, voor jou gun ik dat. Ik zie, uh, Wil ik zie daar wat Huig uh, Molenaar naar voren komen? Applaus voor de huigmolenaar. Um, ja, ik kan me wel bekennen. Ik heb totaal geen opleiding. En hier staat er nog zo'n eentje naast me. En uh, ja, deze man heeft mij verteld hoe ik met de natuur en de, en de wereld om moet gaan. En dat kunnen wij heel mooi vertalen in een bedrijf. En ik hoop oprecht dat iedereen op die manier ook in zijn bedrijf kan nadenken. Hoe we het achterlaten voor de volgende generatie. Want ik ben de volgende generatie, maar zonder deze vent had ik er heel anders in gestaan. Dames en heren, dat was een mooie inleiding. Kom even lekker hier staan, Huig. En uh, dat is een prachtig verhaal van, va van zoon tot vader, maar daar hoort natuurlijk ook een prijs bij... En dat is ja, ik, de Golden Oldie en die gaat Ellen nu uitreiken. Huig, ja, nou dit was, uh, is goed opgezet zo. Hè? Dit was uh, een goede verrassing. We wilden jou heel graag verrassen met de Golden Oldie Award. Want de Golden Oldie, dat ben jij. En zeker in het thema duurzaamheid ben jij degene die daar ontzettend goed bij past. Je beschouwt jezelf als rentmeester. Nou, Bram had het net al over het kapitaal van de zee. En zo is het maar net. En wij wilden juist deze gelegenheid, dit thema aangrijpen. Om jou de titel van Golden Oldie toe te kennen. Omdat we enorm waarderen wat je voor Zandvoort doet met Thalassa. Je bent een echte ondernemer in hart en nieren. En ook nog is het duurzaamste strandpaviljoen van Nederland. Daar kunnen we met z'n allen alleen maar heel erg trots op zijn. Dus huig... Van harte gefeliciteerd, de Golden Oldie is dit jaar voor jou. Applaus! Ja, woorden schieten mij tekort. Ja, dit was echt een uh, hele bijzondere uh, uitnodiging om hier te mogen staan. In het Engels zeggen ze I'm flabbergasted. Nou, ik ben helemaal van de kaart, zou ik haar zeggen. Dit jaar is een heel bijzonder jaar voor mijn gezin. Ik wil zeker beginnen dat ik het jammer vind dat mijn vrouw hier niet is. Maar die kon hier niet bij zijn helaas. Want die moet zeker, had zeker naast mij moeten staan. Want die heeft me uiteindelijk aangespoord om duurzaam te zijn. Duurzaam in de zin om drie mooie kinderen op de wereld te zetten. Dat noem ik ook duurzaam. Dat zijn namelijk degenen die... Je kan zowel mooie ideeën hebben... Je kan wel met passie een bedrijf runnen. Je kan wel met passie praten over de prachtige zee. Met alles wat er dagelijks opnieuw aan de kant in de markt in de vorm van vis aangeland wordt. Wat toevallig mijn passie is. Ik heb dat gelukkig aan mijn kinderen door kunnen geven. En met name Bram. Die doet het op een buitengewone manier. En ook weer op zijn eigen manier. En zijn eigen manier heeft hij nu duidelijk laten zien om zijn vader met een lulsmoes hiermee naartoe te halen. Ik dank jullie allemaal. Ik kan er wel een uur over praten, maar ik wil, ik wil me houden aan die vijf minuten die me gegeven zijn. Dank jullie wel. Dames en heren, applaus nogmaals voor de Golden Oldie Huig Molenaar. En Bram, ook jij bedankt. Goed, nou, emotioneel momentje dames en heren. We gaan over naar de derde spreker, en dat is eigenlijk een spreekster. Dat is mevrouw Madeleine Spaan van het uh, ja, Innovatielid, en Madeleine is bestuurslid, dus ze staat al achter me. Ik uh, loop naar achteren. Dankjewel, ik ga de microfoon van je overnemen en ik ga ook mijn best doen om verstaanbaar te zijn. Uh, ja, ontzettend mooi om al die duurzame initiatieven te zien, daar word ik wel echt heel erg blij van, te gek. Uh, leuk om ook hier weer te staan. Uh, dat is inmiddels uh, een jaar geleden. En uh, in 2017 is het innovatiefonds van start gegaan. Toen we begonnen moesten we echt nog pionieren. Er moest van alles gebeuren. Uh, nou, website, registratieprocedures. Dat is inmiddels allemaal achter de rug. En nu is eigenlijk de rol van het bestuur voornamelijk het toetsen van de aanvragen. En het tips geven aan andere collega-ondernemers. We hebben een heel leuk bestuur, ik zal het kort houden, we hebben twee dingen eigenlijk van jullie nodig. We zoeken namelijk twee nieuwe bestuursleden en we hebben het geld wat we graag willen verdelen. Ik wil nog heel kort de bestuursleden aan jullie voorstellen. Dat is uh, allereerst Yvonne Chi, de voorzitter, uh, uh, Hilbrand Muizelaar, onze, uh, onze penningmeester, want ik ben de secretaris. Uh, daarnaast hebben we Thijs Dierkes, algemeen bestuurslid, en Kenneth Nieuweboer, algemeen bestuurslid. En zijn wij dus op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor deze leuke club. Want Lisbeth en Maike hebben helaas afscheid moeten nemen. Dat vinden wij heel jammer. Nogmaals bedankt voor jullie geweldige inzet het afgelopen jaar. Um, dus spreek ons aan. Wij zijn er vanavond. En we vinden het echt heel leuk als jullie bij het bestuur willen komen. Dus maak van die kans gebruik. Daarnaast hebben wij uh, ieder jaar een budget te verdelen voor mooie aanvragen. Um, dit jaar hebben wij uh, zo'n 133.000 euro uitgegeven. Terwijl onze, uh, uh, ja, onze pot met geld 163.000 euro bedraagt. Dat betekent dat we dit jaar nog 30.000 euro in kas hebben voor mooie aanvragen. Uh, maak daar gebruik van. Kijk op de website InnovatiefondsZandvoort.nl. Hoe je dat moet doen, daar staan voorbeeldbegrotingen, registratieprocedure, alles in hè, aanvraagformulier. En als we jullie één tip mogen geven, zoek vooral de samenhang met je collega-ondernemers. Want een aanvraag die je doet met elkaar maakt veel meer kans om gehonoreerd te worden binnen de spelregels. Daar kan onder andere Rabbel in het Wapen van Zandvoort jullie inmiddels meer over vertellen. Want die hebben deze zomer een heel mooi event, daardoor ook mede daardoor neer kunnen zetten. Uh, dus spreek gerust ook je collega-ondernemers aan. Dank jullie wel. En we hopen echt dat jullie willen solliciteren op een bestuursfunctie. Zeker als je een winkel hebt in het dorp of strand. Dank jullie wel. Dankjewel voor de mooie woorden. En uh, nou, mocht jullie uh, de uitnodiging te harte nemen, zoek erop. En dan uh, komt er daar vast wel uh, weer mogelijk wat nieuwe leden bij. Dankjewel. En dan gaan we... ...over naar de laatste categorie. Oh, er zijn veel fans in de zaal. De laatste categorie is overig. En dat klinkt zo overig, maar dat was niet te vangen in de categorie horeca en retail. Dus ook voor deze categorie wil ik graag de vertegenwoordigers... ...van de drie genomineerde bedrijven naar voren halen. The Academy, autobedrijf Zandvoort... En, en spider rand Oeh, nou. Daar zitten wel wat fans in de zaal, uh, dames en heren. Fijn dat jullie allemaal op het podium komen en zijn. Van links en rechts. Heb ik dan uh, Arleen en Misha. Arleen en Misha. En dan hebben we Rob en zoon Robin. En Ellen. En, sorry. Robin. Ja, nee, Robin. Van autobedrijf Zandvoort. En spider ran rent Robert Katz. Dat staat hij goed. Kijk, zie je het? Dat is mijn fout. Mijn spreekbriefje klopt niet. Goed, ik ga even met de dames beginnen. Dames, ook aan jullie de vraag. Wat hebben jullie nou voor je gevoel gedaan om hier vanavond te mogen staan? Aan wie zal ik het... Ik ga een beetje opzij. We hebben gewoon keihard gewerkt. Keihard in de, gewerkt in de zaak of om, uh, om uh, mensen te vinden die jullie graag een, uh, willen ondersteunen? Dat we niet hoeven vinden. Dat uh, ging vanzelf, ja. kijk, kijk. Nou, dat ging allemaal vanzelf. Dus deze, deze ondernemer die heeft voldoende support gekregen. Leuk! Robin, mag ik aan jou vragen? Wat heb jij samen met je vader gedaan om die zaak hier op de kaart te zetten... en als een van de genomineerden vanavond hier aanwezig te mogen zijn? Als eerste heeft die oude 41 jaar terug besloten om voor zichzelf te beginnen... We hebben een wereldbedrijf opgezet met heel veel vallen en opstaan. Duurzaamheid, goed personeel, klantvriendelijk, zorgpanelen, isolatie, alles bij elkaar. Een heel sterk team. Duurzaam, goed bezig. Kijk, dat, uh, dat mag geweest zijn, Duurzaam ondernemen. Kom nog even iets naar voren, want we vergeten helemaal weer dat we ook nog in de spotlights moeten staan, letterlijk. En Robin, nou vergeet ik het niet, ook aan jou de vraag, Robin. spider rand wat is voor jou het krachtwoord van jouw zaak? Uh, de groen duurzaamheid, het uh, elektrische voertuig waarmee wij de, het milieu willen verbeteren in, uh, in Nederland. En zeker in Zandvoort. Oké, okay, nou duurzaamheid ook voor dit bedrijf is het uh, motto. En ook voor de andere bedrijven natuurlijk. Voor jullie ook het spannende moment. Ook... Aan mij aan jullie de vraag of jullie daar willen gaan uh, kijken, samen met mij en het publiek. Wie wordt de winnaar van de categorie? overig? dames en heren, spanning, spanning, spanning. Um, ik uh, moet even kijken weer, uh, waar het uh, geluid uh, gebleven is. Uh, Oké, okay. het is gewoon stil weer. Ja, nee, het wordt wel spannend. Spannend. <laughs> Opbouwd weer hè. Nou, VG. Ik zal even voor de luisteraars thuis even uitleggen wat er precies is gebeurd... waarom er geen beelden zijn. Dat heeft alles te maken met het 4G-netwerk. Kijk, we zijn dus afhankelijk van de provider waarop de stream wordt, wordt verzorgd. Kijk, en als bijvoorbeeld Roy of Maurice aangesloten is bij KPN... en het KPN-4G-netwerk wordt een beetje te veel gebruikt door allerlei aanwezige mensen... ook bij ondernemers schalen, ja, dan hebben we gewoon geen beeld... We hebben gelukkig het geluid, dus zo werkt het dan. En dat, dat is al heel wat. Dus kunnen we nu volgen wie de categorie over gaat winnen. We zitten nog steeds in de, de tijd dat Alternative FM eigenlijk uh, bezig is. Maar dat is het niet, want we hebben vanavond het ondernemersgala. Uh, uh, is jou nog iets uh, opgevallen met, uh, met alles wat er uh, net besproken is? Eigenlijk niet, hè? Nee, weinig. Ja, we, we hebben daar eigenlijk weinig aan toe te voegen. Nee, helaas. Ja, maar, ja. We gaan uh, dus als een soort Kornholt Maas en die Jan Smit houden we nu onze, onze kaken onze op snaten. elkaar. Want uh, we willen gewoon weten wie uh, de ondernemers Auto. zijn in de categorie overig. Zandvoort, uw applaus graag. Autobedrijf Zandvoort is de winnaar. Vader en zoon, en zoon. Vader en zoon, jullie mogen. Uh. Vader en zoon, jullie mogen naar boven komen. Vader uh. en zoon, uh. Anja. An? Anja, uh. kom er gezellig even bij. Nou, Anja, kom er gezellig even bij. Ik zag een hele blije zoon. En pa, mag ik jou ook vragen hoe blij ben jij? Altijd blij. Altijd <laughs> blij. Helemaal toppie, helemaal toppie. 41 jaar, 41 jaar. Dames en heren, een hartelijk applaus voor uh, autobedrijf Zandvoort. De winnaar in de categorie overig. Dank jullie wel jongens. Poe, poe, poe, Nou, dan zijn de winnaars van de drie categorieën bekend. En dan gaan we toch zo langzamerhand naar de climax van de avond. En dat is de winnaar overal. Dames en heren, nog graag even uw aandacht. Graag nog even uw aandacht. Ik begrijp, er is weer een beetje beeld. Uh, hier bij, uh, bij ons. Dieren, dat komt nu tot ons binnen. Begrijp, dus, uh, we gaan, uh, dat u allemaal opgewonden bent. Hoor ik hier net naast me. Erik Lefferts ja, gaat niet verder. Maar, praten, maar we gaan toch nog even... verder met de avond. Want per slotverrekening moet er ook... een winnaar vanavond... uitkomen. En voordat we daaraan beginnen... wil ik Maaike Koper uitnodigen... op het podium te komen. En Maaike is de woordvoerster van de vakjury. Dus Maaike, graag. Ja, daar is Maaike. Gaan we daar staan, Maaike? Goed, Maaike, welkom. Dames en heren, eh, ook graag even een applaus voor de vakjury, want die hebben natuurlijk ook een behoorlijke kluif gehad om uit al deze genomineerden uiteindelijk een winnaar ook mede te kiezen. Kijk, we gaan een beetje over en weer met de microfoon. Uh, Maaike, ik heb ook voor jou wat vragen. En ik hoop dat je daar ook uh, een antwoord op kan geven. Dat gaat vast wel lukken. Maaike, uh, kun jij uh, wat meer vertellen? Over uh, yeah, de jury, de personen die daarin zitten. Uh, en yeah. wat uh, maakt, maakt nou dat zij onderdeel uitmaken van die vakjury? Ja, de jury, de jury uh, mag ik wat zeggen? Oké. De jury bestaat uit vijf personen. Ja, af en toe valt het Ed geluid weg. Van de vestigingsmanager van Holland Casino Zandvoort. Peter Tromp, voorzitter van ondernemersvereniging Zandvoort. Dick Hulsenbos van ondernemersbelangen Zandvoort. En de winnaar van vorig jaar, Islam Shaban. Waar is hij? Ah, De winnaar van vorig jaar. En uh, Maaike Koper is natuurlijk uh, niet alleen uh, voorzitter ja, van het. Uh, dus wij met of, of bestuurslid van het de, de van het Innovatiefonds, maar ook van onze eigen de -jury. omroep. Ik hoop jullie kompas in beeld als de groepswinnaars bekend zijn. Want de groepswinnaars, zoals Erik net ook zei, die. Uh, die ja, af en toe uh, hapert dus in, het geluid de hand van en de en stemmen het beeld die dan? mensen hebben uitgebracht op de verschillende. Mensen, weer weg? Ja. Het, het, het, is, het is even gewoon op de, de, de manier omdat er veel mensen natuurlijk gebruik maken van het uh, 4G-netwerk. Je... Um, we wachten even af nog uh, met wat er nog, uh, een, ja? wat er nog meer gaat ja? uh, gebeuren. Okay. Nou, dan... zal ik vertellen wat... wat... Hm. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, uh, een langere het, tijd het, haperen. Het, het, het, het, het, het, het, <laughs> het slaat nu weer vast. Dus... Ja, voor ja. oh. criteria ah, hebben gehanteerd, uh, Erik. Dat is misschien wel... Uh... Mm -hmm. Um, dit, gaat, uh, toch, dit wordt een beetje een traanende de verhaal. <laughs> ja. het, het gaat niet uh, helemaal de zoals het zou moeten hebben. De jury kijkt naar ondernemerschap. Op het moment dat de drie categorie winnaars bekend zijn... dan kijkt de vakjury naar uh, het ondernemerschap van de bedrijven. En het zijn natuurlijk allemaal topbedrijven. Want ze zijn niet voor niks genomineerd door hun klant of hun gasten. En ze zijn Ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, it, it, it, it is, nou het is en het blijft natuurlijk eens een beetje behelpen. tot uh, tot groepswinnaar. En die drie hè uh. <laughs> <laughs> Ja, we kunnen het wel voor maken gaan invullen, maar ik denk <laughs> dat dat natuurlijk. Uh, uh, nou, bedrijven, niet helemaal uh, een de bedoeling is. Ik ga eens even wat, wat een zoeken, want die dit overige, is die moeten dan wij heel gaan erg leuk dat we Maaike horen. Maar af en toe, als ze wegvalt en uh, hapert, dan heeft Om dat te natuurlijk... Om kijken, wie wordt dan de overal winnaar? En dat betekent oh, dat we een aantal winnaar criteria moet ook nog hebben. We kijken uiteraard naar die klant- of gastgerichtheid. We kijken ook naar um, hoe zij... Wij gaan dus eerst nog even het het een stukje muziek draaien. En dan gaan overige, wij weer even uh, terug uh, naar, uh, wa naar wat zich uh, afspeelt in de haven van Zandvoort. Uh, dit is Fatboy Slim met Right Here, Right Now. Ik vind hem eigenlijk nog toepasselijk ook, want de overalwinnaar moet nog uh, eruit uh, komen rollen. Maar misschien hebben we straks onze reporter Dolly Tempierik, die